Nederlanders gooien ieder jaar 41 kilo aan eten weg. Als horeca, instellingen en supermarkten worden meegeteld, is dat zelfs 152 kilo. Over 12 jaar moet dat de helft minder zijn, vinden de bedrijven. De griepepidemie neemt weer af. Vorige week hadden 104 op de 100.000 mensen griepsverschijnselen. Een week eerder waren dat er nog 164. Ook het aantal ouderen met een longontsteking is flink gedaald.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 Het weer nog. Eerst helder. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het oosten kans op mist. Morgen bewolkt en zon en vooral middags kans op een bui. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er is nog altijd heel veel verdraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Roelevarensveen nog 9 kilometer file en anderhalf uur verdraging. Bij Roelevarensveen zijn waarschijnlijk tot half tien twee rijstroken dicht... omdat ze daar asbest aan het verwijderen zijn. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ook nog een kwartier verdraging bij de afrit Leerdam. In het zuiden op de N69 Eindhoven Neerpeld, bij de afrit Dommelenberg-Eijk nog een kwartier vertraging. En een half uur oponthoud op de N206 Zoetermeer heemstede bij Leiderdorp, en dat heeft te maken met de A4 ook. Dan nog een bericht voor treinreizigers, want van en naar Gouda rijden geen treinen, en dat heeft te maken met een aanrijding.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 Deze week bij jou aan de deur. NPO Radio 1. VPRO. Ik heb geprobeerd mij tot presentator voor het leven te laten benoemen. Niet gelukt. Toch eens met Xi Jinping bellen. Bureau, buitenland. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het Chinese Nationale Volkscongres, zeg maar, het Nationale Parlement van China, heeft zijn jaarlijkse bijeenkomsten afgesloten. Met een toespraak van de man die daar bewerkstelligd heeft dat hij tot zijn dood aan de macht kan blijven. Dat wist u al, maar wat wist u nog niet over wat er daar in de grote hal van het Volk te Beijing besloten is? Zometeen een gesprek met de nieuwe NRC-correspondent, Gary van Pinkster. En u weet binnen een half uur ook hoe het casino in Tucson, Arizona klinkt. Blijf tot half acht bij Bureau Buitenland. Maar eerst al tijden is het ruzie tussen de Europese Commissie en Polen. Een omstreden serie wetten waarmee de politiek in Polen volgens de EU veel te veel invloed op de rechtspraak krijgt... Er toe dat, leidde er uiteindelijk toe dat commissaris Timmermans dreigt artikel 7 van het Europese verdrag in werking te stellen. Procedure die er uiteindelijk bijvoorbeeld toe kan leiden dat Polen zijn stemrecht kwijtraakt. De zogenaamde nucleaire optie. En de deadline voor het Poolse antwoord op dat dreigement is nu, om middernacht. Oost-Europa-deskundige Michiel Leuning. Goedenavond. Um, ja, de dag is bijna om. Heeft Polen al iets van zich laten horen? Uh, naar mijn weten nog niet. Dus ik denk dat de Polen ze altijd eigenlijk tot het laatste moment gaat wachten en dan uh, gaat reageren. Want je verwacht wel dat er nog een reactie komt. Uh, ik neem aan van wel, ja, de vraag is inderdaad wat. Uh, ze hebben, ervoor, hebben ze een uh, white paper gepresenteerd... om vooral hun hervormingen te verdedigen. Mm -hmm. Maar uh, de vraag is inderdaad of ze nu ook uh, een antwoord sturen... dat naar wens is van de commissie... en dat ze dus ook echt aanpassingen gaan maken. Ja, want van dat white paper heeft uh, Frans Timmermans vanmiddag nog... op ja. een bijeenkomst ter voorbereiding van, van die top van Europese leiders... gezegd uh, dat dat volstrekt onvoldoende is... Um, maar denk je dat, dat Polen uh, zodanig gaat inbinden dat uh, het starten van die artikel 7-procedure niet gaat plaatsvinden? Um, ja, in principe had je misschien kunnen verwachten dat, aangezien de deadline vandaag is en in de, in de Raad, de uh, General Affairs Algemene Zakenraad, besproken is, dat de commissie had kunnen overwegen al tot stemming over te gaan voor artikel 7. hebben ze niet gedaan. Mm -hmm. um, met betrekking tot Polen gaat inbinden, ze hebben. De afgelopen maanden vooral een diplomatiek charme-offensief gevoerd de Polen. En na het schijnt, hebben de afgelopen twee maanden de FIZIGRAD-landen, de partners zeg maar, in de FIZIGRAD-samenwerking van Centraal-Europa, dat zijn landen, Hongarije, Tsjechië, ja. Slowakije en Polen zelf. Ja. exact. Die hebben een statement gemaakt waarin ze zeggen dat de EU vooral niet moet bemoeien met interne hervormingen van lidstaten. En dat het hmm. dan een lidstaat is waar je dus ziet dat, er, dat Polen al drie lidstaten aan de zijde heeft. En de afgelopen dagen hebben ook de Baltische staten zich uitgesproken dat ze tegen artikel. 7 zijn. En dan kom je al op minimaal zes lidstaten, ja. waardoor eigenlijk de ja de mogelijkheid om artikel 7.1, 7 zeg maar, die 4-5 e meerderheid die daarvoor nodig is, die komt in het, in het gevaar. Dus ik denk dat Polen het pokerspel dat ze nu tot nu toe spelen, misschien wellicht doorzetten en misschien niet een bevredigend antwoord zullen geven. Omdat ze weten dat de Europese Commissie in de, de, de Europese Raad nooit een groot genoeg meerderheid zal krijgen om dat artikel 7 in werking te stellen. Ja, dat lijkt er nu zeker de laatste week... door de Baltische Staten die zich zo uitgesproken hebben... lijkt dat zeker dat Polen nu eigenlijk in die zin aan de winnende hand is... met betrekking tot artikel 7. Oké, okay, heel even nog waar het om gaat. Polen heeft inmiddels 13 wetten aangenomen ja. met betrekking tot het juridisch systeem. Onder andere over de samenstelling van het Hoge Rechtshof... over de benoemingen van rechters. Um, waarvan de EU zegt veel te veel ondermijning van de onafhankelijke rechtspraak. Heeft de EU gelijk? Uh, ik zou zeggen uh, ja. Ik doe, uh, bij het Constitutioneel Hof hebben ze extra rechters benoemd om zo het Constitutioneel Hof over te nemen. En vervolgens heeft het Constitutioneel Hof van Polen zelf dat illegaal verklaard en aan zijn schending van de grondwet. Maar vervolgens is de PIS-regering gewoon doorgegaan en heeft door. De conservatieve regering die op dit moment in Polen uh, aan de macht is, ja. En uh, die is gewoon doorgegaan heeft die uitspraak van de eigen, eigen Constitutioneel Hof genegeerd en heeft er daarna teruggedraaid nadat zijn eigen poppetjes in het consulhof hebben neergezet. Mm -hmm. En tweede, bij het Hoge Rechtshof hebben ze minimaal 40 procent... Uh direct uh, kunnen ze ontslaan met nieuwe wetgeving. En, en ten derde heeft de uh, minister van Justitie ook gewoon de bevoegdheid... om uh, regionale uh, directeuren van rechtbanken te benoemen. Ja. Met andere woorden, over de hele linie in de rechtspraak... <tie> is de politieke invloed heel erg uh, toegenomen. Oké, okay, dus op een uh, ja toch wel uh, essentieel element... van wat wij uh, binnen Europa uh, onze waarden noemen... namelijk uh -huh. onafhankelijke rechtspraak, een rechtsstaat... Um, Doet Polen iets wat... Volgens jou ook absoluut niet kan. En toch lukt het de Europese Commissie dan niet om een meerderheid te vinden. om daarvoor uiteindelijk na allerlei eerdere waarschuwingen enzovoort. Mm -hmm. enzovoort onderhandelingen, noem het maar op. Uh, een procedure tot, tot sanctioneren in, in gang te zetten. Wat zegt dat over de positie van de Europese Commissie? Ja, die, uh, die probeert met alle macht toch hier uh, iets van te maken. Maar uh, de Commissie kan niks zonder eigenlijk de, op dit punt met, zonder de lidstaten. En ja, verschillende lidstaten, in Centraal-Oost-Europa met name. Ja, die hebben geen zin in, uh, in die, deze de minister van de EU... omdat bij hun ook wel problemen spelen met corruptie en rechtspraak. En zij vrezen dan ook dat zij de volgende, het volgende slachtoffer zijn. Dus uh, de lidstaten zijn daarnaast ook gewoon heel erg bang... om aan het publiek elkaar te bekritiseren. Uh, ze willen juist nu ook eenheid uitstralen... met de geopolitieke uitdagingen en brexit die aan de, aan de gang is. Dus uh, de commissie heeft inderdaad de politieke steun niet van de, de lidstaten. Nee. Betekent dat dat, uh, ik, ik zeg het maar even uh, plat, Frans Timmermans nu in zijn hemd staat? Of heeft de Europese Commissie nog meer eisers in het vuur? Nee, en, uh, er zijn juist de laatste dagen ook revolutionaire ontwikkelingen aan de gang. Namelijk uh, twee uh, juridische zeg maar, ontwikkelingen. Laatst heeft de EU-Hof bij een Portugese zaak uh, zich uitgesproken. dat het EU-Hof dat eerst normaal nooit. Het Europese gerecht, het het Europees... Eigenlijk ja. toeziet op. Uh, of uh, Europese EU landen wel de, de wetten naleven. Exact. En. Normaal gesproken zijn hè, hoe je je rechtsstaat en democratie inricht, is vooral toeboren aan de lidstaten zelf. Mm -hmm. Maar het EU-hof komt erachter, ja, um, als EU-wetgeving over de hele EU moet worden nageleefd, dan moeten die instanties wel onafhankelijk zijn en, en bevoegd zijn en effectief zijn. En nu komt het EU-hof erachter dat er een gat zit. En uh, bij een uitspraak, bij een Portugese zaak hebben ze, heeft het EU-hof zich uh, zijn competentie in die zin uitgebreid met de jurisprudentie, dat we misschien daar wel naar kunnen kijken en nu heeft een Ierse rechter heeft concreet gezegd toen zij uh, in eigen land een Poolse uh, Poolse uh, burger moest uitleveren aan Polen mm -hmm. vanwege het Europese restbevel heeft uh, gezegd ja kan ik deze Poolse burger wel uitleveren aan Polen als de rechtspraak uh, misschien niet gegaan is in Polen en die ja. heeft het dus nu naar het E.U.O.F. gestuurd en als de E.U.O.F. daar een beslissing neemt waarin ze stelt dat nee de rechtspraak is niet gegarandeerd in Polen. Dan betekent dat Polen eigenlijk in zijn hem staat en dat alle lidstaten kunnen zeggen: hey, de instanties in Polen werken niet naar behoren. Dus al onze EU-verplichtingen uh, kunnen we misschien uh, opschorten of kunnen we hoeven niet uh, na te volgen. En wat betekent dat dan concreet? Wat kan dat betekenen voor Polen? Dat kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat de commissie het zijnzelfde zeg maar uh, zaak aan het EU of voorlegt En dat, het, dat de commissie daarmee dan, als de EU-hof dat bevestigt... dat de, de rechtspraak in Polen niet gegarandeerd is... kunnen ze daarna zeggen, ja, die EU-fondsen... die we normaal gesproken verplicht zijn aan jullie uit te uit uit uit draaien... Polen is geloof ik de grootste ontvanger ja. van uh, Europese subsidies van alle lidstaten. Hè? Ja, en dan kan de commissie, kan, kan de commissie in, in samenspel met de EU-hof zeggen... ja, dan, dan stoppen we de EU-subsidies. Want we kunnen niet garanderen dat die fondsen uh, goed uitgegeven worden als de rechtspraak niet gegarandeerd is. Ja, en, en stel dat dat gebeurt, denk je dat, uh, dat het zo hoog gespeeld gaat worden... dat men inderdaad gewoon uh, het geld tegen gaat houden? Nou ja, er zitten natuurlijk heel veel politieke gevoeligheden aan... omdat die, he, dat EU-geld zou ook natuurlijk naar de armoedige regio's zeg maar, toebehoren... en de, en de burgers. Ja. Dus politiek is het moeilijk. Maar uh, zo'n uitspraak kan wel betekenen dat uh, Polen wel... zeg maar uh, en dat er een zwaard van Damocles boven Polen hangt... en dat Polen misschien wel gaat inbinden. Omdat de mogelijkheid wel gaat uh, bestaan om dus zulke dingen uh, te doen. Oké. Okay. Slag verloren voor de Europese Commissie. Oorlog nog niet. Exact. Michiel Leuning, dankjewel. je Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws? Ja, In onze serie Sounds of, uh, een nieuwe bijdrage van amerika correspondent Jurjaan van Eerten heeft niet gekozen voor de meer gebruikelijke standplaatsen in de Verenigde Staten, Washington of New York, maar voor Tucson, Arizona. Luister naar zijn Sounds of Tucson: Het Casino. Hallo, welkom. Net buiten Tucson is het uh, reservaat van de Pasqua Yaki-indiaan. In en het leuke van de indianen is dat je bij hen op het reservaat eigenlijk alles mag. In plaats van in Arizona, waar je als je in de bar staat buiten moet roken, mag je hier gewoon binnen roken. Maar je mag vooral uh, natuurlijk ook gokken. Het grappige van hier rondlopen is dat je ziet dat de Amerikanen echt totaal geen waren. De inrichting is alsof je in een uh, Europese stad rondloopt. Schildering van het plafond waardoor het uh, lijkt alsof die rot een blauwe lucht is. En aan de zijkanten zijn uh, nagemaakte tempels en balkonnetjes. En intussen daar beneden zie je een rijen van gokkasten. We have a Uiteraard zie je een paar uh, mooie Amerikaanse clichés. Dikke mensen met baseballpetjes. Een uh, vrouw met zuurstofflessen uh, die intussen gewoon nog steeds een sigaretje zit te roken. We kunnen natuurlijk niet naar het casino zonder zelf ook even te spelen. En grappig is, als je aan de bar gaat zitten, dan zijn de gokmachines in de bar gesloten. Waardoor je terwijl je een drankje krijgt, dat koste van een zaak, kan je ook gelijk even een paar dollars in het apparaat steken. Hi, wat you je like to drinken? Of correspondent Juriaan van Eertenveel geld verloren heeft in gokapparaten, zullen we nog even voor u navragen. Bureau Buitenland, wo Xian Shi, zong <hieriging> u,中華人民, kung ho, go, xian, va, wei, ho, xian, va, Ja, zo klonk dat dit weekend in China toen Xi Jinping de eet van trouw aan de grondwet aflegde. Tijdens het Nationale Volkscongres dat vandaag gesloten is. En het, uh, op, hij, sloot die aid, hij legde die eet af op een grondwet die nou net zodanig gewijzigd was dat hij in ieder geval levenslang aan de macht kon. Kan blijven. Wat zijn Xi's plannen voor de aankomende jaren... nu hij zo stevig in het zadel zit? Te gast, China-deskundige Gary van Pinksteren... die begin volgende maand begint aan haar correspondentschap... in Beijing voor NRC Handelsblad. Goedenavond, avond, Gary. Goedenavond. Gefeliciteerd met deze Dankjewel. mooie nieuwe betrekking. Je bent het al eerder geweest. Hè? Je bent eerder correspondent in China ja, geweest. Ja. Onder andere ook voor de NOS. Ja. Uh, maar nu dus terug. Ben je er blij mee? Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind ja. het heel interessant om te zien wat er nu gebeurt. Ik denk ook dat de correspondentschap... ik ben tien jaar geleden ongeveer weggegaan... Mm -hmm. dat een heel ander soort uh, correspondentschap zal worden. Voornamelijk omdat ik toch in een heel erg ander land terugkom. In een China wat, denk ik, echt vrij wezenlijk is veranderd. Ja... Wat is die wezenlijke verandering? Daar gaan we het in eerste instantie over hebben. En dan ook nog even wat dat voor jouw werk daar zou kunnen betekenen. Maar um, nou, laten we beginnen bij uh, waar ik net mee begon. De afgelopen weken is er natuurlijk heel veel te doen geweest over Xi Jinping. Kan nu ongelimiteerd president blijven. Daar is eigenlijk al wel heel erg veel over gezegd en geschreven. Maar wat is er nou op dat volkscongres ge gebeurd wat volgens jou te weinig aandacht heeft gekregen, maar wel heel belangrijk is. Nou, ik denk wat ook heel erg belangrijk is... is dat er nieuwe wetgeving is gekomen... en een nieuwe commissie eigenlijk die, uh, die de macht heeft... om mensen eigenlijk zonder vorm van proces op te pakken. Mensen die voor, als ze voor de overheid werken. En om ze dan uh, vooral aan onderzoeken voor corruptie te onderwerpen. Maar niet alleen. Uh -huh. uh, en dat is een orgaan wat eigenlijk een beetje is samengesmolten... Uh, met de communistische partij en een aantal organen... die in de staat belangrijk waren. Uh -huh. En dit nieuwe orgaan kan dus... waar ze vroeger alleen zeggenschap hadden over de communistische partij... leden van de communistische partij, of die ja. corrupt waren... Ja. die kan nu eigenlijk die corruptie... in een veel bredere lage in de maatschappij gaan onderzoeken. En, en dat zonder dat er veel... Zonder dat er per definitie een rechter of een advocaat aan te pas hoeft te komen. Oh, precies, want dat, dat laatste is natuurlijk wel cruciaal dan. De, de, ja. Wij zijn gewend, oké, okay, je, je, je doet iets verkeerd. of je wordt ergens van verdacht. je wordt opgepakt door de politie. en je komt voor de rechter. Maar daar heeft nu de partij die de macht al had om dat bij zijn leden te doen. heeft de macht om bij de hele bevolking mensen. Zomaar op te pakken, niet voor de rechter. En wat gebeurt er dan met die N niet mensen? Niet bij de hele bevolking, oh. maar bij mensen die voor de staat voor de werken. Voor werken. Okay, ja. Ja. En wat er dan. Nou, dus... zijn, er, zijn er toch ook al wel veel? Dat hè? zijn er toch ook <laughs> al wel veel? Zijn er meer dan die 89 ja. miljoen uh, mensen die, voor de partij, die lid zijn van de partij? Ja. En het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die uh, op universiteiten werken of in onderzoeksinstellingen, maar ook mensen die op ziek, ja. in ziekenhuizen werken. Dus heel gevarieerd. En wat gebeurt er en, dan? Want ze komen wat er dan niet voor gebeurt, de rechter. Nee, is wat er dan gebeurt. Als je verdacht wordt van zoiets, dan kan je dus zes maanden vastgehouden worden, waarin hmm. wordt onderzocht... Uh, of je schuldig bent en waaraan je dan schuldig zou zijn. En in die zes maanden uh, heb je waarschijnlijk geen toegang tot een, tot een advocaat... en ook niet per se tot je familie. Dus dan weet eigenlijk niemand waar je bent en wat er met je gebeurt. En waarom is dat zo belangrijk? En wat zegt het dan over uh, dat andere China waar jij nu naar terug gaat... dan toen je het een paar jaar geleden achter Ja, nou, waar, wat Xi Jinping zegt is dat dit heel belangrijk is om om de corruptie in China nu echt definitief uit te roeien. Ja. Want als je dat alleen beperkt tot corruptie binnen de partij... dan ben je er nog niet, zegt hij. Je, om een gezonde maatschappij te krijgen... moet je dat ook kunnen uitroeien... op allerlei andere vlakken in de samenleving. Maar wat ik denk, is dat dit ook een wetgeving is... en ook een verandering is... die maakt dat die partij die al zoveel macht was... dus nu over veel meer mensen en ook op veel meer gebieden... want het is niet alleen maar corruptie waarop je eh, op die manier gearresteerd... Of, ja, het is niet eens een officiële arrestatie, maar Aha. opgepakt te worden. Maar dat je dat, eh, dat het de rechtszekerheid van de mensen doet afnemen. En ja. dat ook de positie van de staat... Ja. ten opzichte van de partij hierdoor sterk verzwakt. Ja, er wordt, er wordt altijd over China gezegd... bij ons hier in het Westen geldt de rule of law. Maar in China geldt de law of the ruler. Dat is hiermee dus nog eens sterker geworden. En die ruler is de partij. is de partij. En het interessante daarbij is dat het bijna ook niet meer... de brede partij is, maar dat... Eigenlijk je kunt zeggen dat terwijl de partij in de, pa in de maatschappij machtiger wordt, dat de partij ten opzichte van Xi Jinping zwakker is geworden. Want die mag meer is die heeft meer recht als persoon gekregen, meer macht als persoon. Mm -hmm. En het idee wat Deng Xiaoping een beetje had, dat je zegt van nou je zet, eh, je zet dus zeven mensen of negen mensen bij elkaar en die moeten in onderling overleg tot beslissingen komen. Zodat je niet iemand krijgt als Mao die in zijn eentje al die beslissingen neemt, ja. dat wordt nu eigenlijk een beetje teruggedraaid, omdat Xi Jinping. De, echt die, die, die groep van zeven enorm domineert. En, ja. en, en ook officieel als het centrum en de belangrijkste van die groep... is benoemd op allerlei manieren. Ja. En je, ja, ik je, vind het naar om te zeggen... want ik ga daar niet graag tussen zitten. Maar uh, als het echt zo is... maar ik ben dus soms wel eens bang dat China weer... Meer een ja, bijna traditionele dictatuur wordt. wat ja, het tien jaar want, geleden toch niet was. Nee, en uh, hoe, hoe kan dat dan zo snel gebeuren? Want uh, het, de analyse van China's kundigen was altijd. ja, wij zien die partij wel als een, als een, als een monoliet. maar dat is het helemaal niet. Er zijn allerlei verschillende fracties. En er is een heel delicaat systeem, ook in de opvolgingsprocedures. Uh, waarbij die verschillende fracties in evenwicht krijgen. en met elkaar in discussie zijn. Een soort interne democratie. Ja. Hoe heeft hij die dan zomaar kunnen uitschakelen? Ja, als, als we het wisten, dan zouden we willen we dat natuurlijk heel graag weten. Hè. Het is een soort Zelfs zwarte jij doos. Zelfs niet weet. Nee. Zelfs ik weet dat niet. Het is een soort zwarte doos waar je moeilijk in kijkt. Maar wat wel een beetje lijkt, is dat, het, is dat hij die corruptiecampagnes... dus ook gebruikt heeft duidelijk om die elementen in de partij... die niet per se op zijn hand waren, terzijde te schuiven. En dat hij daar op een of andere manier heel erg goed in is geslaagd. Dat, ja. die, dat die corruptie daarvoor een heel efficiënt middel is geweest, die bestrijding van corruptie. Ja. En, nou, nou zegt ja. hij dat dat nodig is, hè, ook die grondwetswijziging... en het bestendigen van zijn positie, uh, om, omdat hij de tijd nodig heeft... om zijn ambities voor China waar te maken. Wat zijn die ambities? Nou, één belangrijke ambitie is bijvoorbeeld ook om China... Uh, meer uh, tot een eenheid te mee, smeden en meer tot een economisch gezond land. Om dus inderdaad... Hij heeft ook iemand benoemd uh, nu... die zich vooral met de economie gaat bezighouden. En de bedoeling is dat hij bijvoorbeeld ook gaat zorgen... dat er niet meer zoveel geld... Wegvloeit uit China doordat eh, grote Chinese investeerders dat zomaar in het buitenland verkwanselen aan investeringen die niet echt nuttig zijn. Ja. He, dus het, het lijkt een beetje het einde. De firma van... Anbank bijvoorbeeld, die, die onder andere mijn levensverzekeraar had opgekocht voor 1 euro, maar die, die nu weer moet verkopen voor China. Bijvoorbeeld, ja. dat is er één. En zo SNS zijn we. De... was ja. dat? Ja. Ja, ja. nee, zo, zo hebben wij er direct ook iets mee te maken. Ja, ja. Die maar meneer is... die, die, ja. die, die die heeft benoemd, dat is meneer Liu Ge, begrijp ik. Liu Ge, ik, ja. Ja. Uh, wie is dat precies? Ja, dat is iemand die uh, uh, in Harvard gestudeerd is. Die uh, zeer deskundig ook is op het gebied van, van economie. En iemand die duidelijk zal laten blijken van wij gaan. en waarvan, we, waarvan verwacht wordt dat hij duidelijk een, een strakke hand aan die, in die economische aansturing zal gaan hm. voeren. En het is ook wel interessant dat hij dus benoemd is. En, dat je dan eigenlijk ook kunt afvragen... want er was altijd de premier die dat deed. Li Keqiang deed dat altijd. Ja. Die is nog steeds in functie... maar het lijkt er een beetje naar alsof zijn functie... alsof, alsof dus die, deze nieuwe benoeming eigenlijk die traditionele premier... ook een beetje ja. weg aan het drukken is. Is het eigenlijk, ik moet opeens denken aan... wat, wat we in de jaren negentig in de Sovjet-Unie... of de voormalige Sovjet-Unie in Rusland hebben gezien... was natuurlijk was een soort wildkapitalisme waar die oligarchen enorm ja. veel rijkdom en daar macht verzamelden En Poetin heeft dat langzamerhand in de loop van tien jaar... weer teruggedraaid, ja. die oligarchen terug in hun hok... tenzij ze zich volledig loyaal aan hem verklaarden. Ja. Zeg het eventjes gechargeerd. Maar is het een beetje wat daar, daar, daar ook lijkt, gebeurt? Ik denk dat dat nu aan de hand is, inderdaad. Dat de tijd van dat dus echte wildwest kapitalisme en van eigenlijk de bedreiging die er voor de staat van uitgaat... als je kleine koninkrijkjes hebt, hè, en ook van de partij... die eigenlijk zoveel geld hebben en zo machtig zijn... dat ze eigenlijk niet meer naar de partij of de staat hoeven te luisteren. Want mm -hmm. ze kunnen iedereen afkopen die ze willen. En ja, ze zijn zo rijk. Ze, ze, weet je, als je moet kiezen tussen hun directeurschap van een bedrijf... of hun CEO-schap, of tussen het lidmaatschap van de partij... dan laten ze het lidmaatschap van de partij vallen, bij wijze van spreken. Dus ja. inderdaad, die moeten eh, terug, in terug in hun hok zijn. Moet Checkma zich zorgen gaan maken, de, de, de, de, Volgens mij rijkste man van China. Jack Ma is juist weer iemand die het heel van handig... Van Alibaba is die, Van ja? Alibaba inderdaad, ja. ja. Maar die ook bijvoorbeeld uh, ja, een Hongkongse krant heeft opgekocht. En ja. uh, het zou me niet verbazen als hij dat soort dingen nog wel vaker gaat doen. Hè, in de media zich ook gaat mengen. Maar die, uh, ik denk dat dat nog wel meevalt voor hem. Want die heeft tot nu toe altijd heel handig precies mee kunnen gaan... Uh, met, uh, met, wat ook de, met, met wat bijvoorbeeld Xi Jinping wil. En hmm. die heeft zich dus... Uh, denk ik dat hij dat spel heel goed gespeeld heeft. Okay. Gaat dit gevolgen hebben voor de Chinese economie? De, de, de, een van de redenen waarom ze dit denk ik doen... is dat er een enorm schuldenprobleem is, ook in ja. China. Er zijn veel te veel schulden ja. gemaakt. Onder andere door al die lui die, die mijn levensverzekeraar kosten. Ja. Uh, gaat dit gevolgen hebben? Ik denk het wel, want als je kijkt naar die schulden... zijn dat niet alleen dat soort schulden. Het zijn ook heel veel schulden dat er de gewoonte is... Uh, lange tijd van banken om gewoon te lenen, vooral aan staatsbedrijven die daar eigenlijk geen... Dingen voor doen die productiviteit terugbrengen of die winst opleveren. Dat, dat is ook een groot deel van het schuldenprobleem, wat deze nieuwbeloemde uh, leeuwge ook gaat aanpakken. Ja. Um, dat is één ding. Um, en dat zal twee gevolgen hebben, denk ik. Enerzijds is dat dus een opschoning van die economie, maar anderzijds kan je ook krijgen dat mensen zich verlamd gaan voelen om nog iets te doen. Dat ambtenaren geen beslissingen meer durven nemen. Dat, investeringen, dat, mensen, dat, dat de grote investeringen ook niemand dat meer erg durft te doen om bang te zijn om van verkeerd handelen beschuldigd te worden. Dus het kan zijn dat het de maatschappij disciplineert en dat het verdere groei juist mogelijk maakt omdat ze van die schulden afkomen. Het kan ook, het kan ook zijn dat er stagnatie. een zekere verstarring komt die nog niet meteen gevolgen zal hebben maar misschien langzamerhand wel. Oké, okay. tot slot even terug naar het begin van dit gesprek. Jij ja. gaat terug naar China. Je zegt ik kom in een ander China. Wat gaat dat voor jou werken daar als journalist betekenen? Nou, ik vermoed dat het bijvoorbeeld veel moeilijker zal zijn... om uh, interessante bronnen te spreken. Ik denk dat mensen veel aarzelender zullen zijn om met mij te spreken. Hmm. En ik denk ook dat het dat misschien eerder zo zal zijn... dat anderen om hen heen uh, hen afraden om met een Westerse journalist te spreken. Hmm. Dus ik denk dat uh, dat, dat een moeilijker zal zijn... Ik denk tegelijkertijd dat ik ook in een land terugkom wat voor Europa en voor Amerika... nog veel relevanter is dan dat het al was. Mm -hmm. En dat dus dat grote verhaal van China, dat internationale geopolitieke verhaal... ook een veel belangrijkere rol zal spelen. Ik denk dat ik tien jaar geleden China een beetje kon voorstellen aan mensen. Die wisten er niks van. Alles was leuk, alles was interessant. Maar ik denk dat nu China meer iets is opgeschoven... in de manier waarop wij ernaar kijken en waarom wij ermee omgaan. Ook als de grootmachten als Amerika, waarvan je denkt... ja, wij hebben daar zelf heel veel mee te maken. Je zou geen probleem hebben om je stukken in de kant te krijgen. Ik hoor het al. Dankjewel, Gary van Pinkstra, En heel veel succes in China. En we gaan je voortdurend lastigvallen daar... om ons op de hoogte te houden. Dit was Bureau Buitenland. Voor vanavond zometeen in kunststof. ontvangt Jelly Brouwer... de schrijfster Yvonne Keuls... Die, die een boek schreef voornamelijk over haar vriendschap met Hella Hazen. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. Op een bedrijventerrein in Moerdijk woedt een uitslaande brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. woningen wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De loods is van een bedrijf dat roest en brandwerende coating voor staal produceert. Facebook-topman Mark Zuckerberg is opgeroepen te getuigen voor een commissie van het Britse Lagerhuis. Omdat Facebook het parlement zou hebben misleid over het gebruik van privégegevens. Aanleiding is het bericht over misbruik van de gegevens van miljoenen Amerikaanse Facebookgebruikers voor de presidentsverkiezingen. De Republikeinse senator McCain veroordeelt het telefoongesprek dat president Trump met zijn Russische ambtgenoot Poetin heeft gehad. Trump feliciteerde Poetin met de verkiezingswinst van afgelopen zondag. Maar volgens McCain hoort Trump geen dictators te feliciteren met het winnen van nepverkiezingen. En de griepepidemie van deze winter lijkt over zijn hoogtepunt heen. Vorige week hadden 104 op de 100.000 mensen griepverschijnselen... 60 minder dan een week tevoren. Ook het aantal ouderen met een longontsteking is flink gedaald. ANWB-verkeersinformatie met nog steeds flinke vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Heel de middag eigenlijk al. Tussen Leidsendam en Roelofarensveen staat 13 kilometer file. Dat kost je ruim een uur extra. Nog steeds is er maar één rijstrook open vanwege de asbest die daar ligt. De mannen in witte pakken zijn dat nu aan het opruimen en ze verwachten daar rond half tien vanavond pas mee klaar te zijn. Je kan tot die tijd het beste omrijden via Wassenaar, onder andere over de N44. kom je wel in de file terecht vanuit Den Haag. Bij Wassenaar staat 5 kilometer, maar de vertraging is hier slechts 10 minuten. De N206 van Zoetermeer naar Heemstede... tussen Zoeterwoude en Leiden dorp, 2 kilometer en ook 10 minuten vertraging. En bij de spoorwegen rijden er van naar Gouda, geen treinen door een aanrijding.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 Het Taaltijdschrift van Nederland. Word lid. Onzetaal.nl. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD works, works. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond en welkom. Onze gasten schudden eind jaren zeventig het land op... met sociaal-realistische romans als Jan Rap en zijn maat... en het verrotte leven van Floortje Bloem. En heeft nu een boek geschreven over haar bijzondere... maar niet altijd even gemakkelijke vriendschap met Hella Hazen. Zoals ik jou ken, ken jij mij. Hier is Yvonne Keuls. Kunststof. Uw presentator is Jannie Brouwer. Yvonne Keuls, is een van de mooiste anekdotes. Het staat bomvol anekdotes. Maar de mooiste is wellicht die van Eddie Merks, de Belgische oh. wielrenner. En die verwacht je toch niet direct in het decorum van deze twee Haagse dames? Nee, maar ja, goed. Die, die viel er als het ware in. Ja, hè? hij viel er behoorlijk in. Ja, Vertel ja. eens, wat was het Ja. Gebeuren? Nou, wij hadden, uh, ik had de opdracht gekregen de boeken der kleine zielen. Van couperus in tien delen, van ongeveer anderhalf uur op de televisie te brengen. Dat was natuurlijk een novum. Dat was nog nooit gebeurd. Nee. En ja, dat, dat ik die opdracht kreeg, was natuurlijk al geweldig. En aan mij toegevoegd werd uh, Hellehaarse En wij waren al vrienden, dus dat klopte allemaal prachtig. En het was een. Ongelooflijk succes. Het was de eerste grote Nederlandse literaire Bewerking, serie. voor de televisie, ja. ja. En heel Nederland, maar nou dat is niet zo moeilijk... want er waren maar twee zenders. <lacht> hè? Die zat daar voor Nederland één te kijken. En uh, ja, dat was een enorm succes. En de volgende die dat zou uitzenden, dat was uh, België natuurlijk. Die had daar ook geld in gestopt. Vandaar dat wij ook met Belgische acteurs... <lacht> waren wij weer opgeschept. die ook... Geen Erik Snijder en geen LF. Ja, die kregen, we hadden ook allemaal grote rollen. Mm -hmm. Maar er werden dan ook nog uh, Julian Schoenarts ingestopt, ja, ja, ja, ja. die dan op sapen toegevoegd. <laughs> ook meededen. Maar goed, het was prachtig. En uh, het werd in België uitgevoerd en dat was een enorm succes. Mm -hmm. En ineens werd ik opgebeld door David Koning, de, de initiator van het geheel. En die zei, uh, ja, jullie moeten direct, jij en Helen, direct... en Ellen komt met een auto uit Amsterdam naar uh, Brussel gaan. Uh, maar hij wou maar niet zeggen wat er aan de hand was. Maar uiteindelijk bleek het dus dat er een deel was uitgewist. Het negende deel was uitgewist. Ik zei, ja, waarom wat dan drukte? En dan stuur je toch gewoon een reserveband. Ja. Maar dat, dat hadden ze helemaal niet. En, dat wil je gewoon niet geloven. Met, Dit met, was in de tijd van de Ampex-banden. Ja, Ampex. En die was zo duur. <laughs> die hadden ze geen reserve van. Dus, dus de, er was gewoon maar één band. Dus één band en die was uh, uitgewist. Want hoe was dat gebeurd? Uh, er was een of andere, in, in, in de studio um, iemand en die moest, Eddie Merckx, he, die moest een parcours rijden. En die pakte gewoon een band. En dat was dan het negende deel van de Kleine Zielen. En daar werd, dat werd heel. En die Merckx overheen genomen. Dus die fietste overal doorheen. Maar het was niet er doorheen. Het was gewoon uitgewist. Zo werkte dat. En die merks fietste over, over de, de Kleine Zielen. Kleine heen. Over de Kleine Zielen. En toen moesten wij. Uh, en ik hoorde de stem van, van David Koning. Als de de moesten wij naar België toe... om te vertellen wat de inhoud van het negende deel was. En dat wist <lacht> Hella ook zo fantastisch te vertellen. Die zeiden, ja, nee, heel jammer, maar... En die merksten ze er doorheen gefietst, hè? Maar Yvonne, zo jullie de hele Inland <lacht> moest ik het vertellen. <lacht> dus ja. Hella Hazen... En Yvonne Keul zaten ja. daar samen op die Belgische zender. Ja. Die met hele aflevering met zijn drieën. Die heen en weer knikte van hoe kan het gebeuren? Hoe kan het, het is gebeuren? echt een krankzinnige ja, ja, Het verhaal. is een ja, maar dat is gebeurd. En dan natuurlijk het is nog net niet de tijd van de prikslee. Ja, dat, dat, uh, <laughs> dat, uh, dat dus is zelf, We ja. hebben het over de jaren zeventig, toch? Wanneer Dit was het, uh, of eind uh, 69. 69. Ja. Eén e e van die twee, ik weet niet precies. Ik dacht dat 69 ja. nog maar was. Maar jullie zijn dat dus alle drie per auto... als ja, de zo naartoe vervoerd. Ja, wij, uh, Hella en ik. En we konden elkaar niet... Kijken, want wij, wij moesten maar zeer zeker aan wat er gebeurd was. Dat ik kan toch helemaal niet. <lacht> dus wij kwamen behuild, kwamen wij daar aan, in, in België aan en we werden direct naar de Sminkdoor doorgesluist. Een hele sappige Vlaamse dame die bekeek ons en die, die, die zei, ja, ik zal, zal uw, uw, uw gezicht, uw facie, zei ze. Ik zal, ik zal uw facie met, met een laag smek bedekken. <lacht> Het is trouwens heel komisch ook hoe want dit is dus echt heel lang geleden heel maar dat geleden. je nog precies weet ja. Wat er werd gezegd. Nou, maar toen? dit vergeet niemand. Hè. Als nee, je dit nee meen, deze anekdote dat, vergeet je dat niet. Vergeet je maar zo'n mevrouw dan. van de Schmink die het over een facie nou, heeft. Zo'n vrouw zegt: je fase met schmek, nou, dat vergeet je toch niet. Nee, er zijn dingen in je leven die vergeet je echt nee, niet. Nee, nee. Nee, en dit nee. was dus een van ja. de ontzettend grappige verhalen ja. uit het boek waar het vol mee staat. Ja. En zoals gezegd net al is in de aankondiging, ben jij uh, de vrouw van de, uh, de um, sociaal-maatschappelijke boeken? altijd. Ja, Geëngageerd geweest. Hoe hou je het nieuws op dit moment? Wat houd je bijvoorbeeld op dit moment? Ernstig bezig of? Nou, Anders, kijk, bij alles wat ik zie, maak ik een sociale verbinding. Ik, ik zou maar zeggen, ook als ik een boek schrijf als mevrouw mijn moeder over mijn moeder, uh -huh. is dat eigenlijk een voorloper van alles wat er nu in de zorg gebeurt. Hè? Wij moesten vroeger, met mijn broers en ik en mijn kinderen allemaal met elkaar zien hoe we mijn moeder van die op het 96e jaar overleed, maar glas helder was. Ze werd en, maar ouder en ouder. Ouder en ouder. En, en het vertikte om de huis uit te gaan. Hè. Dus wij moesten ons hele leven in... Ja, de participatie die er... De participatiesamenleving. Dat was toen bij ons oh, al. Ja. ja, en je had trouwens mensen ingehuurd. Oh, we hadden, ja. We die hadden... Ook nog bij helaas. Nee, we zijn gewoon gekomen. We was om... ja, bij ja, mijn moeder bij begon begonnen. Ja. En uh, dat was, uh, in mijn boek heetten dus ze Kobe en Koos. Dat zijn de enige twee die een andere naam hebben gekregen. omdat het, het, het, uh, Ik heb dat dan veranderd om een bepaalde redenen. Maar Kobe en Koos, die zaten bij mijn moeder. En dat was een fantastische. Die, stel, die deden alles. Hè. En, uh, maar mijn moeder die kon niemand houden. Hè. Die had op een gegeven moment na drie, drie weken zei: die vrouw die stinkt, of die weet ik, het moet allemaal weg. Ze is dus een beetje een ingewikkelde moeder. Ja, een beetje een beetje moeilijke moeder. Ja. Maar een enig mensen, met niemand zo gelachen als met haar. Maar. Uh, Hella, die, die was, kwam regelmatig bij mijn moeder. En die dacht: Maar dat is wat voor mijn moeder. Die moeder was een tikkeltje <tie> verder achteruit dan mijn moeder. Dus die pikte eigenlijk een heleboel. Maar vooral omdat uh, Henk, dus, nou ja, ko Koos in het boek, die. Uh, die reed met... Het was vrachtwagenchauffeur mm -hmm. geweest. En die zouden die met de moeder van Hella overal doen. Dat vond ze leuk. En uh, ja, god, ik weet ja niet of ze leuk was. Maar ze was zoet. Ze ging mee. En zo had Hella de gelegenheid om aan de, aan de werk te, te, te zitten. Als ja. ze een paar dagen... Van de week was. Ze, ja, kon zoals jij ook kon schrijven. dankzij dit echtpaar. Nou ja, die zeker. naar jullie moeders. Ja, maar ja, en ja, langs, langs vele echtparen. want we hebben er totaal 150 gehad. Hè? 150? Ja, want mijn moeder <lacht> hield ze niet langer dan twee dagen. <lacht> ze hadden stuur ze weg. <lacht> ook dit verhaal uh, ja, ja. staat in het. Uh, boek ja, dat dat je op. schreef. En um... daar heeft Hella dus plezier van gehad. want ze bleven langer bij Hella. Ja. De tegel ligt daar, Yvonne de ja. Keuls. Met de vraag of daar het een en ander op geschreven kan worden. O, ja. Nou zijn jou wel toevertrouwd. En eh, reacties heel graag van onze luisteraars. Dat kan bijvoorbeeld via Twitter. Eh, hashtag Radio Kunststof. Of je kunt ook een vraag stellen eh, via de mail. Kunsthof.ntr.nl En ik meld ook nog even dat we 24 uur per dag te beluisteren zijn... via onze podcast podcast. Ja. Yvonne Kuls is uh, schrijver, al een mensenleven lang. Ja. Uh, nou, in de jaren zeventig maakte je dus naam met uh, een nieuw genre eigenlijk toen. Hè? Die ja. uh, sociaal realistische romans zoals Jan Rapp en zijn Maat, de moeder van David S. Ja, ja. Het en ook Leven, toneel. Ook he? Blom. Dat heeft het verder gedragen. Dat was daarvoor al. Ja, ja, ja, oh. ja je bedoelt dat ja, die boeken ook nog... Die ja, heb je ook maken. bewerkt. Ja. Uh, maar je was aanvankelijk, dus helemaal in het begin, eigenlijk toneelschrijfster. En uh, je bewerkte dus literaire boeken voor de televisie. Ja, is mee en in die begonnen. tijd werkte je nauw samen met, uh, ja, met Hella Hazen. Door een toeval. Ja. En over deze periode en deze vriendschap uh, schreef je een boek. Zoals ik jou ken, ken, ken jij mij. Heel ja. mooi zinnetje. Ja, dat heeft Hella gezegd tegen mij. En mijn uitgever heeft dat gezien meteen als de titel van het boek. Dat is niet de titel die ik bedacht heb. Ik had het eigenlijk veel eenvoudiger, gewoon mijn jaren met Hella. Maar zij zei, die titel dekt het hele boek. Want jullie kennen elkaar. Ja. ja, maar is dat inderdaad wat vriendschap is? Zoals ik jou ken, ken jij mij? Ik denk dat je elkaar moet kennen. En het kennen van iemand... Um, uh, is, uh, nou in de Bijbel heb je al, dat bedenk ik nu allemaal uh, heb je al dat bekennen betekent de liefde bedrijven, mm -hmm. bekennen mm -hmm. en Kennen is een onderdeel van lief van, uh, uh, ja, uh, liefhebben, elkaar liefhebben. En uh, dat hoef je in, in het geval van Helle en mij, is dat elkaar echt wezenlijk kennen. Waardoor je. Nou ja, toch... je kan jarenlang met iemand bevriend zijn, ja. echt bevriend ja. en hem toch niet echt kennen. Toch? Nou, ik denk dat je hem wel kent, maar dat je nog niet bij stil heb gestaan wat je van die persoon kent. Dat weet je vaak veel later. Misschien als hij al lang dood is, dan ga je over iemand nadenken... en dan blijkt je dingen te kennen. Is dat iemand. precies wat er is gebeurd? Dus ja, Helle. Ik, ik, uh, ik denk dat uh, heller mij al eerder kende... Veel eerder. Zij is ook wijzer dan ik geweest. En uh, ik ben veel langer. Uh, heb koppig vastgehouden en dingen. Toen zij dat al lang niet meer deed. Zij Om werd... Bij het begin te beginnen. Want ja. zij was ook veertien jaar ouder dan je. Ze was ouder. Ze was mijn oudste zus. Greetje. Ja, Gretje is ook vriendin graag geweest. Ja, ja. want ja. jullie kennen elkaar dus al uit Nederlands in Maar ik haar dus niet. Ik was een klein kindje nog. Mm -hmm. En uh, ben op mijn zevende jaar naar Holland gegaan. En Helen? Uh, Hella was bij jullie thuis omdat ja. ze bevriend was met, met gretjes. Ja. Maar daar herinner je je niks, niks van. Maar Hella, het des Helle te meer. Wel. Ja, Hella was graag bij ons thuis. We hadden een oud koloniaal huis en daar was ze uh, heel graag. Ze, was, ze vond daar. Denk ik, dat, eh, dat is naderhand gezegd. Uh, uh, waar zij van weggehouden werd door haar ouders. Mijn moeder was een hele warme, een halfje van zijn vrouw. Mm -hmm. die natuurlijk heel anders is dan een Hollandse vrouw. En mijn moeder was, ja, die, die beheerste het huis en, en die omarmde je. Uh, en die warmte, die lijfelijkheid, die heeft Hella nooit gekend. Want zij had Hollandse ouders. Ja, maar niet alle Hollandse ouders zijn, of, ouders zijn afstandelijk. Maar haar ouders die natuurlijk op een bepaald niveau leefden als echt Hollandse mensen daar... die stonden die lijfelijkheid veel minder toe. Mm -hmm. Dus bij moeder jouw wel. moeder, en dat vertelde ze je later... Ja herkende ze iets van de... Nou, toen zei ze ook ronduit... dat is wat mij onthouden is. Ja. Het Indische leven is mij onthouden. Ja, en die vond ze bij jouw moeder. Die maar dat ze... was dan weer eigenlijk vele jaren later, Want ja. ze mocht trouwens op een gegeven moment... niet meer bij jullie thuis komen. Dat was in Indië, in het oude Indië. Ja. Toen, uh, mijn vader was een hoge ambtenaar. Dat was een uh, ingenieur en directeur van het kadaster. Haar vader was ook een hoge ambtenaar... en ze hadden met elkaar te maken. En ze hebben geen tweetellen natuurlijk nagedacht... Dat mijn vader getrouwd was met een halfje van zijn vrouw. Dus in het begin werd dat allemaal toegestaan dat contact. Maar toen, op een of andere manier, is men erachter gekomen dat uh, mijn moeder dus een halfje van zijn vrouw was. En dat was nog dan. Daar, daar ging je niet mee om. Dat was het probleem. Dus het koloniale racisme wat er was... in het oude Nederlands-Indië... wat was veel later als nodig erkend is geworden... dat werd in die periode... Nou ja, zo was het. Ja, He? ja, ja. Alleen, dus Hella ja. kreeg te horen, niet meer naartoe. Nee, nee, dat is niet jouw omgeving. Dan maken we een sprong in de tijd. Ja. Want op een gegeven moment leren jullie elkaar kennen hier, hier in, in Nederland. Nederland. Ja. En jij bewonderde haar. Ja. Ze was 14 jaar ouder ja. en al een beroemde vrouw. Ja, en, en, en dan schrijf ze. En ik wilde het schrijverspad op. He? Dus uh, dan zoek je. Een eikpunt, dat, dat heb ik ook geschreven. Ik zocht echt een eikpunt. En dat was zij. Niet omdat zij vroeger uh, met ons wat te maken had... want dat, dat speelde voor mij niet. Uh -huh. Maar ik vond haar ten eerste een mooie vrouw. Ik viel al op... Ja, mooie mensen vind ik altijd, maar of dan man of vrouw is, dat doet er niet toe. Maar zij had iets moois, iets verfijnds. Zij was een geletterde vrouw. Uh, ze was ges, uh, goed gebekt, laat ik het maar zo zeggen. En ze kwam ook op de televisie met Bowman's. Ja, met Godfried En ja, ja, en dat programma ze... ook alweer? Hou dus je aan is... je woord. Hou je aan je woord. Ja, en daar kreeg zij behoorlijk de, de gelegenheid om wat te zeggen. En ze groeide binnen de kortste keren uit als een persoonlijkheid op de televisie. En ook dat was voor mij nieuw. Want voor mij waren het persoonlijkheden waar, op de televisie... Waren eigenlijk allemaal mannen in die periode. Mm -hmm. Zo goed als al, allemaal. En, je had Mies Bouwman en ja, je had Helle Hazen. Nou ja, hele Hazen had je al eerder zelfs. Hè? Dan, Voor dan, Mies Bouwman. Ja, dat had je wel en een ander. ander uh, uh, ze vertegenwoordigde ook iets anders. Hè? Ja, ja, ja. Uh, de de, de, de verfijning was zij. Hè? En, jij bevonden de haar. Ik bevonden en je, je keek haar, tegen haar op. En je kwam ja, nog niet heel dicht bij deze nee, buurt. Ik maar eruit. toen kregen jullie plotseling, of kreeg jij de kans... om met haar samen te werken. Ja, Hoe werd, ging het, dat? Ja, dat is een wonder geweest. Uh, ik uh, had mijn... Eerst de première van mijn eerste toneelstuk in uh, de Koninklijke Schouwburg. een Haagse komedie, was het toen. En um, Paul Steenberger die, die zag wat in mij. Paul Steenberg was de beroemde acteur, acteur, acteur. En die werd naderhand ook directeur. En die, die gaf me eigenlijk alle kansen. Die zei: uh, uh, Jij ja, krijgt een opdracht voor mij en voor de jonge acteurs om daar een, een, een stuk voor te schrijven. Dat, dat, uh, toen heeft hij. David Koning gewaarschuwd. Paul Steenberger en David Koning kenden elkaar. David Koning was hoofdafdeling drama van de NCRV. Nou waren die televisie, uh, uh, uh, de omroepen... Uh, ja, dat, die maakten wat muziek en die deden wat de hoepa. Waren dit, dat waren de beginjaren. Ja. Uh, maar David Koning had uh, uh, ideeën. Hij wou de eerste zijn uh, in Nederland die... Uh, literair drama op de televisie bracht. Want oh, dat bestond er nog niet. Dat bestond niet. Maar in Engeland, bij de BBC... daar kwam de voorzet En dat wilde hij ook. Maar dat werd hier gezien als een onmogelijk iets. Maar hij wilde dat. En hij, had, hij was een vriend, bevriend met Paul Steenbergen. En toen zei Paul Steenbergen... dan moet je straks voor me kijken... vanmiddag of zo... dan is de première van een toneelstuk... van een jonge Haagse schrijver. En volgens mij... Is dat degene die jij uh, moet hebben? Want en en dat was deze dialoog de Die nu uh, tegenover slijven. mij zit. Ja. Ja. En uh, toen is hij gekomen en hij nam Hella met zich mee. En die David Koning, nou, ja, dat is een beetje een, wat wij nu een womanizer zouden noemen hij was helemaal weg van Helen. Nou, daar hoefde nog niet veel voor te doen, want dat was een schoonheid. Hij noemde haar ook een klassieke schoonheid. En een van de leukste dingen waar hij, die hij gebruikte in die zin was... de bloem van Nederland. Zal ik nooit vergeten. Nou, hij nam haar mee en hij had... Helen was al met toneelschrijven een beetje bezig. Mm -hmm. Een beetje stijf deed ze dat, maar het was toch toneelschrijven. En toen lag het een beetje voor de hand. Hij vond haar leuk. En hij wilde haar om zich heen hebben, dat hij haar de opdracht zou geven. En dat liet je ook doorschemeren. Ja. Oh, en dan was er ook nog natuurlijk bekend dat Hella uh, geweldig goed was uh, in Poeperes en Vestrijken. Ja, ja, ja, maar dus, jij werd het. Ja, maar dat is ook uh, ja, toevallig eigenlijk. Maar hij heeft ons wel heel lang. Een beetje op de proef. Aan uh, elkaar niet... gekoppeld. Ja, maar echt goed onderzocht. Hè? Ja, want want hij zij de... was dan jouw... Uh, Uiteindelijk mijn adviseur. Jouw adviseur, ja. jouw literaire adviseur. Ja, maar zij even, heeft want ik vind gedacht... het leuk om voor het nieuws van acht uur nog eventjes... Oh, ja. Want we hebben ja. een fragmentje. Goed. Een fragmentje van de kleine zielen. En je weet echt niet wat je hoort. Het is heel lang geleden. Oh, ja? Maar dat zijn dus jouw teksten de bewerking van De Kleine Zielen. Uh, ja? En we horen uh, Erik Snijder. Oh, ja, nou, ik Erik. vind het prachtig om oh, te... Maar goed, we gaan even luisteren. Zie je, ik hou zo van mooie mensen. En je ziet er zo weinig. Kijk om je heen op straat. Het regent en de mensen lopen onder parapluies die druipen. Met platgetrapte, vermodderde schoenen. Dat is menselijke ellende. Kijk naar die winkels. Waar je wat koopt of niet koopt. Van prullige industrie, waaraan bloed kleeft. Dingen die je beweert nu nodig te hebben voor je huis. Dat is menselijke ellende. Het is alles lelijk. Een nasleep van een ziekelijke beschaving. Kijk op straat. Die helle reclameplaten die grote letters die liegen. Dat is menselijke ellende. De een houdt de ander voor de gek, in de politiek, in de handel, in de godsdienst. Het is allemaal voor de gekhouwerij en allemaal menselijke ellende. Het is alles vies, gemeen, onoprecht, egoïst en lelijk. Ik heb de mijn handschoenen. Doe mij volgende dag. Heb je wel eens in een trein of in een tram of in een theater gelet op al die domme lelijke gezichten, al die scheve figuren, dikke, mager, die met een tikzo en die met een scheeloogzus en die met haartjes uit zijn oren en die met heel antipathieke handen. Charmant, Constance is charmant, maar ik merk dat jij nooit veel hebt nagedacht. Zoals de meeste vrouwen. Wat ik zeg is heel nieuw voor jou, Constance. Jij hebt zelfs nooit opgelet. Ja, ja, ja je moet opletten. Ik doe ook niets dan opletten. Ja, Erik snijder tegen Ellen Vogel. Je hebt niet nagedacht zoals ja, de meeste vrouwen. Ja. Ja, ja. Haartjes uit oren en ja, En in die kussen zie je het beeld, hè. Dan zie je dat... Uh, Ellen met een hoed binnenkomt in de bonnetterie, want ze wil hoeden kopen. En terwijl hij is nergens op let en zijn hele verhaal over de reinheid der Alpen vertelt. De en menselijke sport. ellende. En de menselijke ellende. En dat Den Haag een stinkende stad ge geworden is sinds daar Renoir zijn verschenen. zo gaat hij <lacht> door. En Ellen kijkt niet op of een momentje, de ene hoed naar de andere op de hoofd. En vindt dan de hoed die ze hebben wil. Loopt naar de kassa. En geeft hem over. En zegt dan dat ze deze hoed wil hebben. En ik zie op dat moment. Als geen ander. Niemand ziet het, ik zie het wel. Dat ze haar eigen hoed koopt. Die, waarmee ze binnen is gekomen. Dus ik zit een gebaar. Ik zeg. Niet doen, niet doen. Ze doen het toch? Maar wat is dit? Het haar geheugen, Yvonnekeul. Dat je dit nou. Want je hebt het niet nee, gezien, dat in wist beeld. Ik niet. Net. Nee, nee, nee. Maar ik weet het. Ja, dat zijn dingen die vergeet je nog. Het is natuurlijk de begin. Periode. En alles liep fout. En je kon het niet tegenhouden. Want je had één camera. En je kon niet ophouden. Want... En jij zag dat ze die hoed ja, gewoon opal op had. Ja, ja, ja. ja. En ik Als zag... bewerker van die tekst. Ja, natuurlijk. Maar ik was er altijd bij. Ik, ik deed ook de, de, de spelregie. Dus en... ik was er ook bij. En, en wat deed Hella Hazen? nou ja, die was er ook bij. Want Hella liet zich <laughs> niet ontnemen. Hella was... Moet je één ding niet vergeten. Dat was een een, een, een Haagse dame geworden. Mm -hmm. Ze had een ambtenarenbestaan met een man die rechter was. Jan van Lelyveld. Ach ja, de schat van een Jan van Lelyveld. En uh, een saai bestaan met de schrijven, want ze had niks anders. Ze was de hele dag aan het schrijven. Ze zat de hele dag in de Koninklijke Bibliotheek. Brieven, archieven, alles... Maar toen kwam ze ineens door mij, kwam ze in de, in de televisiewereld terecht. En ik ben niet iemand die alleen maar achter mijn bureau, nee, ik deed alles. Ik deed ook, ik werd direct ingedeeld uh, uh, met kleine groepjes om de spelregie te doen. Dus ik zei, uh, geef Hella ook even een stel uit, dan is ze ook bezig. Dus die werd meteen meegenomen. En ze had er zo'n zin in, ze vond dat sorry. Zij kwam ineens door mij in een ander bestaan. En daarom heeft ze mij tien jaar lang... Uh, maar zeg je daarmee nu eigenlijk dat het een beetje een saaie neus was? Hella? Ja. Nou, ze is een hele ontzettend mooie en leuke vrouw. Maar die had Ach, toch geen leuk leven? Nee. Dat is toch geen... zou niet mijn leven zijn. Nee. En, en jij dacht, wat? ik trek haar daaruit. En dat vond ze heel fijn. Ja, ze vond het geweldig. Maar en wij gingen wat, over wat, wat, en we over had ze idioten. ook nog een rol in deze? Jawel. Ze was, ze Behalve was, dan dat ze... Een, een... Nee, kijk, Hella is iemand die alles weet. Dus, als ik kopiers uh, moet bewerken, dan moet ik alles weten van dialogen. En ik moet... Maar Bella, die weet behalve dat boek nog tien andere boeken. En die kwam iedere keer, kwam ze heel trouw bij mij. met een stukje, dat had ze weer gelezen. Had eigenlijk ook wel daar... En ik zat, ja, dat moet ik ook bij doen. Maar zij wist dat allemaal. Mm -hmm. Dus dat het zo'n rijk uh, project is geworden... is natuurlijk ook het aandeel van Hella. Dat was nooit gebeurd... Als Helena er niet aan toegevoegd was. Maar dat is nou weer uh, de grote uh, verdienste. Van het David zo. Koning. Van David Koning. Die man die wist feilloos. Die twee. Die een kan die dit, bij elkaar brengen. En de andere kan dat. Zonder elkaar maken ze er niks van. Maar met elkaar. Dat is de meest briljante combinatie die ik heb. Tegelijkertijd had hij ook wat in huis gehaald... met deze twee vrouwen, samen. Ja, ja. Want je voelt ook de hele tijd de wrijving. En... Nou ja, natuurlijk, ik ben Toch? een lastige tante, dat moet je niet vergeten. Ik en zij ook. Nou, op of andere... ben jij vooral een lastige nee, tante? Nee, ik ben lastiger dan zij. Kijk, ik bracht haar doorlopend in problemen. Door wat ik overal antwoord op had. En, en uh, dat is dus, als je zelf niet gewend bent... Om de waarheid te zeggen, want dat deed ze nooit. Maar ik slapte het alles uit. Dus ik kwam. Dan zei ze, maar dan bracht. Ik bracht haar. in haar leven wel eens in problemen. Ja, en dat werd en op een gegeven dat moment vond ze zo, zo niet ernstig. erg, in het begin zeker niet. In het begin vond nee, ze het niet nee, nee, erg, nee. maar er de, de kwam een moment dat ze het wel erg vond en dat het dat tastte echt heel ook haar aan. werd. Ja, ja dat precies. tastte haar aan. Want zoals je daarnet al zei, ze was de vrouw van Jan ja, van Lenniveld, de rechter. Ja, ja. En jij komt met die sociaal-realistische romans en het opvanghuis waar je mee begonnen ja. was, op een gegeven moment op waar een groot... Waar ook geïnteresseerd in was, hè? Misbruik, uh, ja, daar zaak, kwam ik op, op, op een misbruik. En de, de kinderenrechter was dat die te maken had met uh, justitie. En haar man zat bij justitie. En hij was de enige rechter bij justitie die al eerder dan ik... Ontdekt had dat het daar foute boel ja. was. En dat is eigenlijk. Uh, nou ja, het het punt, dramatische. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. In het boek ook. En ja. daarover spreken we straks verder. Ja. Ja. Luister even naar uh, het nieuws van acht uur. Goed hoor. En dan praten we daarover. Ja. <laughs> NPO Radio 1.